8 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Akkoord over steun aan Griekenland. Lichaam van Yasser Arafat opgegraven en PvdA-kamerlid in opspraak door TV-reclame.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 De Zwitserse bank Credit Suisse eist ruim 83 miljoen euro... van woningcorporatie Vestia. Dat blijkt uit een claim die is ingediend bij een Britse rechtbank. Deze zomer kon Vestia worden gered door een akkoord met een aantal banken. Maar Credit Suisse wilde daar niet aan meewerken... en eiste juist een extra onderpand. Toen Vestia daar niet op inging, kwamen de Zwitsers met hun claim. Rond Amersfoort zijn problemen met het treinverkeer. Er rijden geen treinen naar Zwolle, Apeldoorn en Ede... Oorzaak van het probleem is een brand in een meterkast bij Amersfoort. Monteurs zijn de hele nacht bezig geweest om de schade te herstellen. Maar het duurt langer dan verwacht. De NS verwacht dat er rond 10 uur vanochtend weer treinen rijden. Orkaan Sandy kost New York 42 miljard dollar. Dat is meer dan verwacht. De staat en New York City moeten een beroep doen op de federale overheid... zegt gouverneur Cuomo. Zo'n 32 miljard is volgens Cuomo nodig voor reparaties. En daarnaast zijn er miljarden nodig voor maatregelen... om dergelijke schade bij een toekomstige storm te voorkomen. Zo moet het elektriciteitsnet en het mobiele net voortaan worden beschermd. De rekening mag niet bij de belastingbetaler in New York worden neergelegd... vindt Cuomo.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 En het weer veel bewolking, met vooral in de kustprovincies enkele buien. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen draait de wind naar het noorden, het wordt wat frisser. Aan de kust is kans op een lichte bui vanaf zee. In het binnenland blijft het droog. Nou, WB verkeersinformatie, 47 files, net geen 200 kilometer bij elkaar. Maar dat is heel normaal voor dit tijdstip. Op de A2 vanuit de Den Bosch naar Eindhoven, bij Bokstel... een file van 8 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet bij knooppunt Benelux 4 kilometer. Daar is de oorzaak een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Voor de Botlektunnel staat daar inmiddels 14 kilometer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij knooppunt Hoevenlaken 6 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Verkeer vanuit Zwolle richting Utrecht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 Goedemorgen. Partij van de Arbeid is niet tevreden met de VVD-wind... die waait op het ministerie van Justitie. Tweede Kamerlid Jeroen Recourt legt zo uit wat er volgens hem mis mee is. En Art van der Steur van coalitiepartner VVD reageert vervolgens. Ministers van Financiën zijn er dus uit over Griekenland... maar niet tot heel groot enthousiasme van minister Dijsselbloem. We zijn eruit. Want de Grieken krijgen hun 43,7 miljard euro tegen versoepelde voorwaarden. Ja, het land is uh, tegemoet gekomen. De Grieken krijgen meer tijd om uh, de leningen af te lossen tegen lagere rentes. Tegenover uh, consultant Tijns Sade, toont minister van Financiën Dijsselbloem zich vannacht toch ook opgelucht. Dus we hebben een oplossing gevonden waarmee Griekenland uh, de komende jaren uh, verder kan. Ik ga hiermee naar de Tweede Kamer, de collega's gaan naar hun parlementen. En dan het uiteindelijke groen licht voor het pakket zal pas op 13 december volgen, formeel... En pas daarna dan zullen we ook beslissen over de vrijgave van de verdere tranches in het bestaande hulpprogramma. Totaal 43,7 uh, miljard. Dat uh, kost, uh, met een slag om de arm, om en nabij 70 miljoen gemiddeld per jaar. 70 miljoen voor Nederland gemiddeld per jaar uh, in de komende 13 jaar. En dan kijk ik even naar Fokker was het nou 14 jaar of is het 13 jaar? Tijdens AD in Brussel? Goedemorgen. Goedemorgen. Het is het nou 13 of 14 jaar? Nee, het was, het was toch uiteindelijk 14 jaar, helaas. En elk van die 14 jaar uh, zijn de kosten voor Nederland dus 70 miljoen euro. Nou, dat komt allemaal omdat vannacht is afgesproken dat de landen die Griekenland geld lenen afzien van de winsten die ze op die leningen maken... die wij dus de afgelopen drie jaar ook als Nederland hebben gemaakt. Nou, dat kost de Nederlandse schatkist zo'n 70 miljoen per jaar. Niet leuk, zei Dijsselbloem, maar ja, alle andere opties waren gewoon duurder. En men heeft verder afgesproken de Grieken wat meer tijd te geven... de rentes wat te verlagen voor ze. En zo krijgen ze inderdaad dus uitzicht op weer een uitkering... van zo'n 43 miljard euro uit de eerder toegekende leningenpakketten. Ja, en het IMF dat meebetaalt aan de Grieken wilde eigenlijk dat de eurolanden een deel van de Griekse schulden zouden kwijtschelden. Het liefst zo'n 20 procent. Um, heeft Christine Lagarde nou wel of niet haar zin gekregen? Volgens mij niet, hè? Mm. Nee, helemaal niet. Uh, het is, uh, moet je voorzichtigheidshalve zeggen, voorlopig van de baan, uh, dat kwijtschelde. Nou, uh, die hele discussie daarover, dat was de afgelopen weken al flinke uh, de reden voor flinke confrontatie tussen de geldschieters. Aan de ene kant dus het IMF, dat voor kwijtschelden is. En aan de andere kant de groep van rijke Eurolanden zoals Nederland, Duitsland, Finland. Die van kwijtschelden dus niks willen weten. Nou, volgens het IMF, maar ook internationale economen moet je deels de schulden wel kwijtschelden, zodat de Grieken wat op adem kunnen komen. Maar ja, eh, Nederlandse, maar ook Duitse politici, die willen liever niet naar huis... om daar hun parlementen te vertellen, we gaan heel erg flink verliezen op Griekenland. En iedereen die daar eerder al voor heeft gewaarschuwd, krijgt helaas gelijk. Nou, Om die reden is en blijft kwijtschelden voorlopig een politiek taboe. Ja. Toch moeten ze thuis wel gaan vertellen dat de voorwaarden zijn versoepeld. We zeiden het al eerder. Hè? De Griekse staatsschuld bijvoorbeeld moet in 2020 zijn teruggebracht tot 124% procent van het bruto binnenlands product. Dat was 120%, procent, maar 124% procent, dat lijkt me nog steeds heel erg lastig haalbaar. Ja, dat is allemaal ook zeer onzeker. Het is een beetje masseren natuurlijk, hè? er is weer een stapje gedaan, een beetje toegegeven, uh, maar ja, wat heb je eraan? Dat is wel de grote vraag die boven de markten hangt. Er is vannacht dan ook een echt politiek besluit genomen en niet zozeer een financieel-economisch besluit dat economieprofessoren en handelaren op de beurs nou meteen zal overtuigen, vrees ik. Uh, zoals jullie zelf net al zeiden, de IMF heeft een beetje moeten slikken. Christine Lagarde, de directrice van het IMF. De eurolanden hebben hun zin doorgedreven. Maar heel onzeker is dus de afspraak dat Griekenland nu moet uh, beloven, zeg maar. Of moet waarmaken dat ze hun staatsschuld. die nu nog 170% procent van het bruto nationaal product is. terug zullen brengen naar ver onder de 110%. Nou uh, uh, we moeten het maar geloven. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de eurolanden, die zei. We vertrouwen de Grieken, we geloven in de Grieken. Het zijn moedige mensen. Nou, die toon is wel eens minder vriendelijk geweest. Tijn Zadé vanuit Brussel. Nou, dan gaan we maar eens naar zo'n economieprofessor. Ivo Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. De vraag is, uh, zijn de economieprofessoren uh, tevreden gesteld? Uh, is dit een pakket waarmee u uh, kunt leven dat we zeggen... wat goed is voor Europa en voor Griekenland? Dat u voorspelde gisteren al zoiets dat er sprake zou zijn van een zachte kwijtschelding. Het is een zachte kwijtschelding, een, een lagere rente... zelfs een rentepauze op een bepaalde schuld... Uh, en een uitstel uh, van de terugbetaling, dus een looptijdverlenging En dat komt allemaal neer... op waardedaling van die Griekse leningen. Maar het is niet een expliciete kwijtschelding... omdat daar de regeringen van de Europese landen heel erg op tegen zijn. Dus wat dat betreft heeft het IMF nog geen gelijk gekregen en de economen ook nog niet. Maar er zit wel die belofte in... dat de eurolanden er ook voor moeten zorgen dat in 2022 de schuld significant lager dan 110 procent moet zijn. Uh -huh. En dat is een hele grote stap die dan in de toekomst gemaakt moet worden. En ik moet nog zien of dat zonder kwijtschelding kan. Ja, en dan is het interessant. Hè? We hoorden de, uh, Dijsselbloem ook zeggen... Um, dat uh, hij dat absoluut niet wil, die kwijtschelding. Dat dat ook geen, niet is waarmee hij uh, naar huis kan gaan. Maar daarmee, dat kan hij eigenlijk niet zo beloven, zegt u. Nee, kijk, als je, als je dus ziet, hè, voor 2020 uh, zitten we iets boven de doelstelling van het IMF. Hè. Het IMF wil dat op 120 hebben, het wordt op 124. De Eurolanden een beetje gelijk gekregen. Maar het IMF heeft wel voor elkaar gekregen dat daarna die schuld significant omlaag moet. Onder mm. de 110 procent. En uh, als Thijsbloem zegt, ja, maar dat kan, uh, uh, dat kan niet met een kwijtschelding. Ja, dat, dan moeten ze op een gegeven moment hele rare constructies gaan uithalen. Zoals uh, uh, de Grieken vertellen dat ze die schuld over 100 jaar mogen terugbetalen. Ja. Maar ja, waar gaat het dan om? De, de de waarde van die schuld neemt dan zodanig af dat je, dat je in uh, de facto zijn toch over een kwijtschelding met een praten. Maar meneer Arnold, wat is dit dan? Is dit dan uitstellen, vooruitschuiven en hopen dat de wereldeconomie aantrekt? Dit is, dit is het verpakken van een kwijtschelding als, als geen kwijtschelding. <laughs> ja. ja laat je dat even uit dan ja, je Ja, de waarde van de leningen aan Griekenland ga je heel erg verminderen via renteverlaging. Via een rentepauze, uh, via looptijdverlenging en in de toekomst mogelijkerwijs nog een keer de looptijd verlengen. Dus je schuilt al iets kwijt? Dus, dus op den duur krijg je misschien over weet ik hoe lange tijd, krijg je misschien wat eurotjes terug van Griekenland, maar die euro's zijn dan veel minder waard. Dus wat dat betreft heb je de in wezen toch over een soort van kwijtschelding. Maar wat hebben wij daar als Europees consument nou aan? Want Dijsselbloem zegt het is heel belangrijk dat het vertrouwen blijft bestaan. Dat als je geld uh, geleend hebt, dat je het ook terugkrijgt. Dat is belangrijk om dat overeind te houden. Vervolgens maakt hij met andere collega-ministers zo'n afspraak. Ja, kijk, ik denk dat de, de, de, de, de Europese politici zijn natuurlijk... Uh, toch ook bang voor een precedentwerking. Hè? Dat andere landen zoals Portugal ook gaan vragen om een kwijtschelding van hun schuld. Dat is een reële angst, denk ik. Verder moeten ze dit verhaal verpakken richting de belastingbetaler. Nou, dat doen ze nu op deze heel ingewikkelde manier. Ja. Maar voor het vertrouwen is denk ik toch de, de oplossing van het IMF en de economen beter. Dat je zegt, we pakken het probleem nu bij de horens, we uh, schelden het nu kwijt. En vanaf nu kan, kunnen de Grieken weer doorgaan. Dus dat vertrouwenseffect op de uh, bedrijvigheid, investeringen van bedrijven, uh, de consumptie van consumenten, ja, dat krijg je niet met deze maatregel ja. Dan nog even dat, uh, die, die Nederlandse insteek, hè? 70 miljoen euro per jaar gaat het ons kosten. 14 jaar lang, nou niet kosten, maar verdienen we er minder op. Ja. Is dat een grote toezegging? Nee, dat zat al in de pijplijn. Iedereen had het al over renteverlaging in de afgelopen maanden, dus dat is helemaal geen verrassing. En het spannende van de afgelopen nacht was eigenlijk, wat gebeurt er uh, met die periode 2020? Krijgt de IMF uh, haar zin om de schuld echt nog substantieel lager te krijgen via een soort van kwijtschelding of niet? En ze hebben nu een soort van tussenoplossing. Hè? Het woord kwijtschelding is niet gevallen... Maar die schuld gaat wel heel erg omlaag in 2022. En dat kan ja. eigenlijk alleen maar met een Ja. We moeten even naar een mogelijk andere oplossing. Uh, daar is al vaak over gesproken dat als alle rijke Grieken uh, ondernemers... nou eens gewoon belasting gaan betalen in, uh, in Griekenland en terugkomen naar het land... dan zou er al een hoop opgelost zijn. Uh, Koskas Kikos van de Grieks-Nederlandse Kamer van Koophandel zei zoiets. Uh, bij BNR, laten we even luisteren. Dus nu zijn ze aan het voorbereiden, een wetgeving in Griekenland zo... Dat de Griekse scheepseigenaren, de shipowners, terug te keren in Griekenland onder Griekse vlag, niet onder Cypriotisch of Maltese of wat dan ook, en wel belasting betalen tegen 10%. Ja, tegen 10%, want dan zou het belastingtarief verlaagd moeten worden van 35 naar 10%. Zou dit inderdaad de Grieken uit de problemen kunnen helpen? Ja, kijk, het concurreren met de vennootschapsbelasting, dat, dat is wel vaker gedaan in de Europese Unie. Ja, Ierland is een heel goed voorbeeld. Uh, over het algemeen zijn andere Europese landen daar niet zo uh, uh, gek op... met name Frankrijk, omdat het toch een beetje concurrentie op belastingtarieven geeft. Ja. Misschien dat in dit heel specifieke geval van de Griekse reders dat nog wel meevalt... want die zullen niet zo gauw naar Frankrijk gaan... Um, maar ja, uh, ja je, je vraagt je toch af waarom die Griekse veters niet, niet gewoon uh, zich registreren in Griekenland en Griekse belasting betalen. En waarom ze via lagere uh, tarieven moeten worden omgekocht. hoor. Dus ik vind het toch een beetje een rare manier om een goede belastingmoraal af te dwingen. Oké, okay. dubieus dus. Ivo Arnold, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. Dank weer voor de toelichting. Graag gaan. De Partij van de Arbeid wil meer aandacht voor bemiddeling en preventie... op het ministerie van Justitie. En ook nog onafhankelijk toezicht voor rechters. Nou, daar is de VVD het niet direct mee eens. Hoort u zo. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met 58 files, 225 kilometer. Lijkt veel, maar is heel normaal voor een dinsdagochtend. Wel een paar onvallende. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Bij Bokstol, 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Eindhoven kan bij te omrijden vanaf knooppunt Vught via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A7 van Groningen naar Herenveen bij Friese Palen, 3 kilometer na een ongeluk. Ook een aanrijding op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort tussen Rotterdam, IJsselmonden en Hoogvliet, 14 kilometer. Maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... bij knopend Hoeverlaken 6 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Verkeer richting Amersfoort kan vanaf knopend Hatten... maar broek beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Melk zit op de ramen. Het Luxemburgplein in Brussel is voor even van boze melkboeren... en van Mark Robin Visser. Mark Robin... Um, ja, ze zijn boos om allerlei redenen. Maar ook omdat uh, over twee jaar Europa de melkquota wil afschaffen. Daarmee wordt de melkprijs overgelaten aan de vrije markt. Wat is daar mis mee? Ja, dat kan je natuurlijk afvragen. Ik sprak vanmorgen een meneer die bij het Europese parlement een afspraak heeft. Een meneer van een groot telecombedrijf. Die zegt, uh, wat hier gebeurt op het plein, dat is allemaal geschiedenis. Hè? Uh, die meneer zei, ik werk ook voor een vrije markt. En als ik te veel apparaten maak, uh, dan gaat de prijs omlaag. En als ik onder de kostprijs kom, dan hou ik op met produceren. Waarom? Kan dat nou voor de melk niet, zei die meneer. Nou ja, zal ik dat er maar eens even voorleggen aan meneer Major... van de Dutch Dairy Board in mooi Nederlands. Het Dairyman Board, ja, goedemorgen. Wat is er eigenlijk mis met de vrije markt voor melk? Um, de, de, vrije melk voor, de vrije markt voor melk, daar kennen wij hier in Nederland niet voor produceren. Want die ligt gewoon veel te laag. Ten eerste dus is die prijs veel te laag. En ten tweede breng je die markt dus naar een ander land... naar een derde wereldland, waar je daar ook nog een keer die prijs kapot maakt. Want het, je, wordt, je legt het daar goedkoper, op de markt neer... als we daar de lokale het voor produceert. Dus je maakt daar eigenlijk ook nog de, de, de arme producent daar... Hè, die maak je daar ook nog een keer kapot. Maar dat is wel een beetje een doemscenario wat u schildert. U zegt, als er echt een vrije markt komt... dan komt de melk uit een derde wereldland. Maar ja, dat nee, is dan toch nee. geen verse melk. Nee, nee, nee, nee, nee. Ons overschot gaat dan daar naartoe. Zo moet u het zien. Dus wat hier te veel is... Ja. Dat gaat naar de wereldmarkt, dus dat is de, wereld, de vrije marktprijs. Dat gaat naar de wereldmarkt en dat wordt daar op die markt gedumpt. Letterlijk en figuurlijk voor een rotprijs waar die lokale dus eigenlijk uh, een hogere productiekosten voor hebben. Meneer Major, is het niet gewoon zo dat er veel te veel melk wordt geproduceerd? Uh, uiteindelijk? Uh, uiteindelijk wel, want uh, uh, uh, dat, daar, dat willen wij dus ook eigenlijk dus heel graag dat er dus eigenlijk een, een stabiliteit komt in de vraag en aanbod... en die op elkaar afgestemd. En dan kun je dus ook een beetje de prijs in de been houden. Want als je dus ziet, in de akkerbouwsector... is een aardappel te veel, een overschot en een uiter weinig een tekort. En wij hebben dus afgelopen zomer, van, de, van de, onder andere van Friesland Campina... Dus, uh, die zei dus van uh, mensen, er is anderhalf procent melk te veel... maar de prijs gaat meteen met een paar centen naar beneden... Dus, die, laatste, dus die, die, die, merk, die melk die je produceert, die, die, die, die brengt helemaal niets op. Maar je krijgt wel een mengprijs dan. Maar ik snap nog steeds niet waarom u in Brussel... waarom u Europese hulp nodig heeft als jullie samen. Jullie zijn toch van de Dutch, Dutch uh, Dairyman Board. Jullie hebben je georganiseerd. Jullie komen voort uit de Nederlandse Melkveehoudersbond. Als jullie je samen organiseren en minder gaan produceren. Dan, dan hebben we dit probleem toch niet? Ja, maar dat lukt je dus niet. omdat dus eh, nooit. en dat is ook de kracht van de politiek. dat is dus nooit. De, alle boeren de neuzen dezelfde kant op hebben. Jullie zijn verdeeld. Wij zijn verdeeld. En niet, en niet dus om het punt. dat dus. Eh, dus eh, melkveelhoudersvakbond LTO. maar wij zijn dus eigenlijk verdeeld. in de standpunten. die dus eigenlijk naar voren gebracht worden. Want ik zeg altijd. als wij boeren dus de neuzen één kant op hadden. had voorheen de dutter niet eens. Uh, opgericht hoeven te worden. Dan staan we hier op het Luxemburgplein in Brussel... met verdeelde boeren. Wat moeten die Europarlementariërs daar nou mee? Nou, uiteindelijk hoeven die Europarlementariërs... alleen maar te luisteren naar de voorstellen... wat wij dus eigenlijk allemaal wel mee eens zijn... dat wij dus gewoon een eerlijke melkprijs willen hebben. We gaan straks na half negen met een Europarlementariër praten... en kijken uh, of die parlementariër uh, weet wat ze ermee aan moet. Ik dank u wel. Uh, meneer Major. wat gaan jullie vandaag nog doen? Dan, uh, hier uh, straks is er nog een, uh, zoals, zoals ik dus weet, is er hier nog een uh, soort forumdebat. En dan gaat straks gaat dus nog de trekkers die uh, maken, dus een rondrit nog uh, onder politiebegeleiding uiteraard alles. Dus een door rondrit. Brussel? Ja, vooral voor, door de wijk van de parlementaris. En dan gaat alles geleider terug weer naar huis. Ja, Major van de Dutch Dairyman Board, hartelijk dank. Ja, dank u wel. Nou we horen het later dus nog Europarlementariërs. Nu maar eens eventjes naar ons eigen parlement. Ja, want de Partij van de Arbeid wil dat er een wat andere wind gaat waaien op het ministerie van Justitie. Er moet een wat andere lijn worden gekozen. We praten met Jeroen Recouer, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Meneer Rouer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet er anders? Moet het roeren om? Ja, niet 180 graden oh. overigens hoor. Want de bewindspersonen doen het prima. En wij van de PvdA vinden ook dat je misdaad gewoon stevig moet aanpakken. Maar we zeggen alleen straffen dat heeft geen zin. Er moet wel een lijn naast. Er mist dus iets. Ja. En wat mist u? Wat mis ik? Ik mis een, een, een wat bredere kijk op hoe je nou misdaad kan voorkomen. En als het toch gebeurd is, hoe je dan kan zorgen dat die dader niet nog een keer in de fout gaat. Mm -hmm. Daarvoor moet je straffen. En daarvoor zijn we heel blij met deze bewindspersoon en dit kabinet. Maar je moet meer dan straffen. Je moet bijvoorbeeld ook kijken hoe je dader, en slachtoffer naar elkaar toe. Kan brengen in het geval ze familie van elkaar zijn of bij elkaar in de buurt wonen of iets dergelijks. Dan heb je er wat aan om echte herstel voor elkaar te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld met mediation in strafrecht. Nou, zo zijn er allerlei voorbeelden denkbaar, en die willen wij ook, waarbij je net een stap verder gaat. Na straffen ook die tweede lijn van resocialisatie of van het weer goed maken. Dat is goed voor het slachtoffer in de eerste plaats. En ook die dader, daar moeten we wat mee, dat dat gewoon een normale burger wordt, net zoals iedereen. Ja, Wilt u nog één keer zeggen dat u ministers uh, vindt dat ze het heel goed doen, of was het, was het nu wel genoeg? Nee hoor, nee, maar, nee, maar, maar ik ga geen tegenstellingen creëren waar nee, ze niet nee, nee, zijn. Nee, begrijp ik. Nee, u vindt ze alle aardig natuurlijk, de minister en de staatssecretaris. Um, Art van der Zurg, Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen. Nou, U hoort het, meneer Rekoer is heel tevreden. Maar um, er is te veel aandacht voor repressie... en te weinig voor preventie en resocialisatie. Kunt u daar wat mee als VVD'er? Nou, daar kunnen wij op zichzelf als VVD best wat mee. Omdat we de afgelopen jaren juist ook dat tweede traject... waar de heer Rekoeer het over heeft uh, heel belangrijk vinden, hebben gevonden. En ook daarop hebben ingezet. We hebben allerlei vormen van mediation. Er wordt op dit moment een pilot gedaan... om mediation in het strafrecht te laten plaatsvinden. Juist tussen slachtoffers en daders. Ook omdat wij als VVD vinden en ook deze bewindspersonen ook in het vorige kabinet vonden... dat die rol van het slachtoffer uh, verder versterkt moet worden. Daar hoort dat mediation als een belangrijk instrument bij. Dus ik zie eigenlijk niet zoveel nieuws in deze, deze frisse wind... die uh, collega Recours zou willen laten waaien. Oh. Omdat iedereen zich realiseert, en zeker ook de ministers opstelten en teven... dat het residieve uh, risico, dus de mate waarin iemand nadat hij een straf gekregen heeft... weer in de fout gaat, in Nederland ontzettend hoog is. En we dus met z'n allen er moeten werken om uh, dat, uh, dat, dat getal omlaag te krijgen. En ervoor te zorgen... Iemand die eenmaal gestraft is, in die samenleving... weer zodanig kan meedoen dat hij niet nog een keer in de fout gaat. Maar straffen blijven essentieel. Maar, meneer Rekoer van de Partij van de Arbeid... de vvd bewinslieden had het niet, helemaal niet alleen maar over repressie. Die doen ook al aan de dader en het slachtoffer. Ja, fijn dat te horen. Ik moet zeggen, ik heb het afgelopen jaar nog eigenlijk niet zo gehoord. Nee. Nee, nee, nee, nee. Het was, ik bedoel, de afgelopen jaren uh, het kabinet met PVV-steun was natuurlijk wel heel sterk van het hard, harder, hardst. Wat, waar, waar zag u dat met name in terug? Heeft u daar voorbeelden van, meneer Koer? Nou ja, een aantal. Hè. Dus het plan van minimumstraffen is daar een van zonder enige onderbouwing dat er dan te zacht zou uh, worden gestraft. Dat is inmiddels getorpedeerd? Dat is getorpedeerd, ja. Bij, uh, getorpedeerd is dat ook het woord en het komt niet meer terug in, okay, het, uh, in ja. het nieuwe kabinet. Het heeft sir. het grondig uh, weg, weg, weggemaakt. Maar andere voorbeelden nog? Uh, andere voorbeelden, moet ik eens even uh, heel hard denken... want heel weinig wetten hebben gelukkig maar de Kamer gehaald uh, van het vorige kabinet. Dat lag veel in de Dat begrijp ik. Natuurlijk, wat ik uh, uh, ook in de volksstand vandaag zeg, is dat het heel veel in de symboliek zat. Hè. De symboliek: als je maar hard straft, dan komt het goed. En dan hebben we de, de inbreker, die, die, die, die uh, beroepsrisico loopt, uh, als die doodgeslagen wordt. Um, en de toon van staatssecretaris Teven, trouwens. Precies, en de toon uh, uh, maakt hoe je kijkt naar het probleem van criminaliteit. Hoe je dat oplost. Of je dat een op, alleen oplost... met harder straffen. Of dat je zegt... nee, dan moet echt moet kijken wat nou echt werkt... in de praktijk. En dat gaan we nu ook doen. Maar meneer Van der Steur van de VVD... die toon beviel u toch wel? Ja, maar die toon is ook... dat blijkt ook wel... dat die toon belangrijk is geweest. Omdat je ziet dat de samenleving... nu veel meer dan uh, daarvoor... Uh, bereid is om ook zelf actie te ondernemen. Uh, dus dat geluid wilde u ook wel blijven horen? Ja, natuurlijk. Want het is, ik wil iedereen... ook alle luisteraars die, die nu... Uh, naar dit gesprek luisteren, die vragen zich ook af. Ja, mag nou eens eventjes. Het uh, oplossingspercentage van de inbraken in Nederland is uh, nog onder de 10%. Dus de kans dat een inbreker gepakt wordt uh, is ontzettend laag. Uh, iedereen zegt allemaal prima en aarde dat je inbrekers gaat resocialiseren als je ze eenmaal gepakt hebt. Maar laten we eens nou eerst eens zorgen dat we ze allemaal oppakken. Kijk, en, en dan zitten we weer en, op één lijn. Want dat zeggen wij ook. Stop nou met de, de tamboureren op harde straffen, maar kijk bijvoorbeeld om de pakkans omhoog te krijgen. Dat is een veel zinvoller aanpak. Maar dat is ook de reden waarom het kabinet ook al in het vorige kabinet heeft gezegd dat we moeten die pakkans moeten omhoog en daar ook hele concrete afspraken over heeft gemaakt. En misschien heeft collega de dat een beetje gemist in de debatten in de afgelopen keren. Dat kan. Maar één ding is zeker: dat ik zie een hele belangrijke lijn in dit nieuwe kabinet. Een lijn die ook door de PvdA in het regeerakkoord van hart is ondersteund. We zetten in op de verbetering van de veiligheid. En tegelijkertijd, en dat hebben we altijd al gedaan... en dat blijven we ook doen, zorgen we ervoor dat we er alles aan doen... om dat recidiverisico risico omlaag te krijgen. Zodat we ervoor zorgen dat we iemand een keer ontspoort. We pakken hem op. We zorgen ervoor dat hij een passende straf krijgt... omdat ook de slachtoffers en de samenleving daar recht op hebben. En vervolgens gaan we kijken hoe zorgen we ervoor dat zo iemand aan het werk komt... dat hij uh, dus niet meer in de verleiding komt om dat nog een keer te doen. En als je het doet, dan vinden wij als VVD... Nog Steeds dat je dan een fikse straf hoort te krijgen. Want je hebt de waarschuwing gehad, we hebben je geholpen en je doet je luistert niet, dan ga je ook, wat ons betreft, lang de cel in. Goed, nou, het was even graven, maar we hebben de oneenigheid toch gevonden. Meneer van der Stuur van de VVD, Art van der Stuur en Jeroen Rukoewe van de Partij van de Arbeid. Heren, dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Morgen. Bij Peugeot zeggen we: bespaar niet op onderhoud, maar wel op onderhoudskosten.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 Steun voor Griekenland gaat Nederland geld kosten. En Graf van Jasser Arafat geopend. Het is half negen. Ik ben Jan van de Putten. Goedemorgen. Griekenland krijgt extra steun van Europa. 43,7 miljard euro om precies te zijn. En ook krijgt het land langer de tijd om de lening af te lossen. Tegen lagere rentes. Volgens minister Dijsselbloem van Financiën... gaat het Nederland voor het eerst echt geld kosten. Mijn schatting is uh, dat het de komende jaren gemiddeld uh, de Nederlandse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 Zarevat overleed ruim acht jaar geleden, maar nu wil zijn weduwe een nieuw onderzoek, zegt correspondent Monique van Hoogstraten. Het ligt allemaal heel, heel, heel gevoelig. Er is enorm veel tegenstand, um, met name bij eigenlijk zijn hele familie, behalve dus zijn weduwe en, en haar dochter, een erge kant tegen wat er nu uh, gebeurt. Ze vinden dat ze, ja, ontheiliging. De officiële doodsoorzaak van Arafat is een hersenbloeding, maar daar is twijfel aan. Vorig jaar vonden Zwitserse artsen radioactief materiaal op de kleding van Arafat. En daardoor denken mensen dat hij is vergiftigd. Tweede Kamerlid Koozu legt tijdelijk een deel van zijn portefeuille neer. Koozu van de PvdA houdt zich voorlopig niet meer bezig met geestelijke gezondheidszorg. Hij raakte in opspraak toen bekend was geworden dat hij had meegewerkt aan een reclamespotje van een Turks bureau dat bemiddelt bij het afsluiten van zorgverzekeringen. Kuzu ging meteen naar PvdA-leider Samsom. Ik ben bij hem langs geweest en ik heb ook aangegeven dat ik, dat ik betreur dat het op deze wijze is gegaan. En dat ik voor mezelf de consequentie heb getrokken. Dat ik voorlopig en op dit moment uh, het woordvoerderschap over de zorg neerleg. Het omstreden spotje werd opgenomen in oktober toen de nieuwe Tweede Kamerleden al waren beëdigd. En op verzoek van Koezou gebruikt het bedrijf het spotje niet meer. Door Ken Sandy kost New York 42 miljard dollar. De staat en de stad New York City moeten daardoor een beroep doen op de federale overheid. De schade was zo groot doordat New York zo dicht bevolkt is, zegt gouverneur Cuomo. Because of the density of New York, the number of people affected, the number of properties affected, was much larger in Hurricane Sandy than in Hurricane Katrina. En de gouverneur wil ook maatregelen kunnen nemen om dergelijke schade bij een nieuwe storm te voorkomen. De rekening mag volgens hem niet bij de belastingbetaler in New York worden neergelegd. Rond Amersfoort zijn problemen met het treinverkeer. Er rijden geen treinen naar Zwolle, Apeldoorn en Ede. En de oorzaak brand in een meterkast bij Amersfoort. Monteurs zijn al de hele nacht, zijn de hele nacht bezig geweest om de schade te herstellen. Maar dat duurt langer dan verwacht. De NS verwacht dat er rond 10 uur vanochtend weer treinen rijden.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 Het was more fun had vascular was volgens Murray vooral leuker, omdat je kon zien of de nier werkte en of de transplantatie dus geslaagd was. En hij ontving voor zijn pionierswerk de Nobelprijs. Murray was 93. En dat was het nieuwsoverzicht. het Weerbericht van Weer Online. Over het noorden en westen trekken veel wolkenvelden met plaatselijk een beetje regen.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 AWD Verkeersinformatie. Nog 53 files, iets meer dan 200 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven... tussen Vught en Bokstol, 3 kilometer. De weg is daar helemaal afgesloten. Verkeer richting Eindhoven kan vanaf knooppunt Vught beter omrijden... via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A7 van Groningen naar Herenveen bij de Alfred Friese Palen, 3 kilometer...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 Kies voor projectbeheer van Visma. Kijk op projectmanagementonline.nl Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op 28 november 1962 overleed koningin Wilhelmina. Dat is morgen, 50 jaar geleden dus. Tot voor kort waren haar kamers in Paleis Het Loo nog net zo ingericht als 50 jaar geleden. Nu zijn ze tentoongesteld in de linkervleugel van het paleis. En vandaag wordt die tentoonstelling over het laatste deel van het leven van koningin Wilhelmina geopend. Marieke Spliethoff stelde de tentoonstelling samen.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 Marieke Spliethof gaf Colette van Une, onze verslaggever. Een rondleiding. En prinses Margriet zal de tentoonstelling Willemina's Levensavond vandaag openen. Paleis het Loo in Apeldoorn. De vertrekken van Willemina kunt u alvast bekijken op onze website nos.nl. Nou, Marco Robin Visser krijgt ook al de hele ochtend een rondleiding op het Luxemburgplein. Ben jij al um, Europarlementariërs tegengekomen, Marco Robin? Nou ja, nee, dat weet ik natuurlijk niet. Er lopen hier wel. Uh, dus wel... Na half negen wordt het hier ineens druk met goed geklede mensen die zich van de metrostations en anderen eh, naar de ingangen van de, van, de, van, de, van, de, van de gebouwen van het Europese parlement spoeden. Die trouwens afgezet zijn door eh, hekken en politie, eh, politieauto's. Eh, de melkveehouders uit diverse landen, waaronder Nederland, die moeten op het Luxemburgplein eh, blijven. Uh, in het midden een ronde cirkel met gras. Ja, mooi parkeer, een mooie kampeerplekje hier natuurlijk voor die gebouwen. Uh, en ik zie hier links van mij de rokende puinhopen van een groot bandenvuur... dat hier vanmorgen rond een uur of zeven werd aangestoken. Ja, waarom zijn ze hier? Uh, de melkveehouders krijgen op dit moment een toeslag om de lage melkprijzen te compenseren. Nou, die toeslag die wordt afgebouwd de komende jaren. Daar zijn ze op zich ook niet tegen, tegen dat afbouwen. Uh, de, boeren zijn ook niet, uh, de boeren willen eigenlijk een, een ander systeem, een reguleringssysteem... om ervoor te zorgen dat die melkprijs uh, op een bepaald verantwoord minimum blijft. Nou, is het de vraag of die boodschap van die boeren... hier in het Europees Parlement aankomt. Uh, we hebben nu verbinding met Esther de Lange, Europarlementariër. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben die melkveehouders nou een punt, mevrouw De Lange? Ze hebben zeker een, een punt. Zij zeggen van, op het ogenblik betaalt de markt uh, onze prijs niet. Wij bepalen de prijs niet. Wij, wij, wij krijgen eigenlijk wat de gek ervoor geeft. Uh, we hebben wel stijgende kosten. Dus zo komt een sector in de knel. Ja, ik heb begrepen dat de kostprijs van een liter melk ongeveer op 45 cent zit. En op dit moment krijgen de boeren 25 cent. Nou, Dat verschilt heel erg uh, per uh, coöperatie wat er uitbetaald wordt en ook nog per bedrijf wat je kostprijs is. Uh, nee, maar je he. kan wel zeggen, hè, en ik, ik ben er ook helemaal niet tegen om te zeggen van je gaat ondernemerschap belonen, je gaat die bedrijven die concurrentiekrachtig zijn belonen. Maar op het moment dat niet één bedrijf maar een hele sector in de knel komt doordat er structureel iets mis is, dan moet je als ja. overheid wat doen en, en daar hebben we het nu over. Ja, de melkveehouders willen eigenlijk naar een soort reguleringssysteem toe... Hè, die een bepaalde prijs vaststelt uh, over een jaar of over een half jaar bijvoorbeeld... Uh, om zo uh, te zorgen dat hij niet onder die kostprijs komt. Wat vindt u daarvan? Want dan krijg je ja, dus daar... een soort Europese controle. Hè? Ja, daar, daar word ik niet op het ogenblik uh, in eerste instantie gillend enthousiast van. Waarom niet? Omdat wij al 25 jaar, 30 jaar een reguleringssysteem hebben... Uh, het kwarteringssysteem in Europa. Hè? Je mag niet meer dan zoveel produceren. En dat heeft nou niet echt een, dat is nou niet echt een garantie gebleken voor een goede prijs. Dus ik, ja. ik deel de mening van uh, hier moet structureel iets gebeuren. Of dit het juiste instrument is. Uh, daar ja. moeten wij nog met elkaar over praten. Want uh, nogmaals, als jij gaat zeggen, ik produceer bijvoorbeeld alleen voor mijn land. Ja, dat is niet zo handig voor een exporterend land ja. als Nederland... want 60% van wat wij produceren gaat naar buiten de grens. Dus ja. daar ja. zitten nog wel wat haken en ogen aan, de manier waarop. Ik begrijp het. Geert Kroes staat hier. Dat is de vicevoorzitter van de Nederlandse melkveehoudersvakbond. Jullie kennen elkaar, Hallo. hè, denk ja. ik? Ja, hoi. Ja. Dag. Zeg, meneer Kroes, als ik dat zo hoor, dan komt dat, dat idee van u... dat gaat, niet, gaat bij mevrouw De Lange er in ieder geval niet in. Nou, het reguleren wat wij wel naar streven, dat houdt dan in dat wij zorgen dat we geen overproductie creëren. Dat we dus marktgestuurd produceren. En in het verleden hadden we met het huidige kwotumstelsel dat we structureel overproduceerden en een gedeelte nog naar de dumpmarkt moest. En daar willen we vanaf. We willen dus niet ook alleen naar Nederland kijken, daar kijken we Europees naar. Ja, mevrouw De Lange? Ja, en ik kijk dan nog iets verder dan Europa. Want als ik zie waar bijvoorbeeld een coöperatie als Friesland Campina... ook centjes verdient uh, hè, voor Nederlandse leden en Nederlandse boeren... is dat bijvoorbeeld door uh, babymelkpoeder uh, te verkopen in Azië. Dus als daar vraag naar is, daar is heel veel vraag naar... dan wil ik die wel meenemen. Dus wij vinden elkaar in, in die oproep voor die eerlijke prijs. Uh, wij vinden elkaar uh, daar waar het gaat om... Ja, het is toch van de zotte dat een supermarkt kan zeggen eenzijdig... jij krijgt twee cent minder omdat ik een concurrent heb opgezet opgekocht en veel kosten he, he, heb. He. Dus structureel in die keten moet er wat gebeuren. Uh, of het voorstel uh, he, wat er nu op tafel ligt van de zijde van, van deze organisatie, van Melkveehouders, uh, nou de oplossing is waar wij uiteindelijk voor gaan, gaan kiezen, dat weet ik nog niet. Maar neemt u van mij aan uh, dat in het Europees parlement deze discussie wel heel heet gevoerd wordt? Esther de Lange, hartelijk bedankt. En eh, meneer Kroes ook. Jullie blijven hier vandaag nog in Brussel. En dan is het gewoon weer aan het Warka. Ja, dan moeten we gewoon weer terug naar ons werk. Dat ja. zal ook moeten gebeuren. Dank u zeer. Goed uit Brussel. De boeken van schrijver Gerrit Komrij... gaan straks onder De hamer. Zijn privébibliotheek. wordt u zo. De verkeersinformatie is bij de ANWB John Bakker. Met nog altijd 50 files, 230 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A2 Eindhoven-Den in beide richtingen bij Bokstel, een file van 10 kilometer. Richting Den Bos is de linkerrijstrook ook dicht. En richting Eindhoven is de weg helemaal afgesloten. Verkeer vanuit Den Bos naar Eindhoven kan vanaf knooppunt Vught beter omrijden via Tilburg. Over de A65 en de A58. Ook een aanrijding op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen... bij de Afrit Friese Palen, daar staat 3 kilometer file. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnzweerd... 4 kilometer na een ongeluk, daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle... bij de Afrit Nieuw-Leuzen, zeven kilometer. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hij schreef een boel. Maar las ook veel, heel veel. Gerrit Kombij, een van de meest productieve schrijvers van Nederland. Zijn privébibliotheek was ook zeer uitgebreid en kent 60.000 titels. En straks worden de hoogtepunten uit die collectie geveld. Dat gebeurt in Veilinghuis Bub Kuiper in Haarlem. We hebben nu contact met Jeffrey Bos, veilingmeester... en ook mede-eigenaar van het Veilinghuis. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Nou, Wij zijn benieuwd, welke titels gaan er zo dadelijk onder de hamer? Ja, het is uh, heel divers. Uh, Gert Kommer is een bibliofiel, maar ook uh, een veelverraad. Uh, dus de boeken bewegen zich op vele onderwerpen. Boeken over het verzamelen van boeken, geschiedenis, kinderboeken, literatuur, bibliofilie. En natuurlijk ook uh, een van zijn geliefde onderwerpen, uh, scatologie. Dat is een moeilijk woord voor uh, drollenkunde, zal ik maar zeggen. Pardon? <laughs> ja, hij heeft natuurlijk een, een prachtig boek geschreven uh, genaamd Cacophonie, de Encyclopedie van de Stront. Ja. En uh, ja, zijn privécollectie bevatte ook veel boeken over dat onderwerp. En ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat bereidt zich erg uit. Dat is interessant, hè? om dan in die uh, collectie van boeken te zien uh, wat hem vooral bezig hield. En dat was dus Poep eigenlijk. Nou, niet alleen. Nee, kijk, zijn interesse, was, zoals gezegd, was heel breed. Uh, hij had een grote voorliefde voor de 19e eeuw, zowel qua literatuur als qua kinderboeken, als qua reizen, et cetera. Uh, maar het, uh, het, uh, die, ja, die drollekunde was een, een onderdeel wat hem erg aansprak. En wat sprak hem daarin aan? Uh, ja, hij verwonderde zich altijd over het feit dat uh, er heel veel aandacht was voor. Uh, voor uh, uh, de voorbereidingen, het eten en het koken, maar nooit voor uh, wat er, wat er daarna er. gebeurde. Ja. En dat is natuurlijk, met name in de, in de 19e eeuw is er uh, in het Frans taalgebied een hele cultuur geweest van, uh, uh, die met scatologie te maken had over de, de kunst van het winden laten. En, uh, uh, de, vaak humoristisch natuurlijk en was uh, in vele opzichten ook een satiricus. En, en dat sprak hem natuurlijk toch aan, dat hm. aspect. En meneer Bos, deze boeken worden wel de knallers? Sorry, dat? Dat worden wel de knallers, de <laughs> Ja, dat is afwachten. Het is natuurlijk een onderwerp waar niet heel veel verzamelaars voor zijn. Ja. Uh, je probeert natuurlijk met zo'n veilig zoveel mogelijk mensen te benaderen. En hier voor dit onderwerp zullen zeker, uh, zul je zeker ook internationale markt nodig hebben. Die hebben we, die hebben we maar ja, of je de verzamelaars ook hebt weten te bereiken, zal het afwachten. Hm. Hij was in veel meer dingen geïnteresseerd. Hè? Ik blader een beetje in, in de afdeling varia bij u. Daar zie ik uh, zintuigen, hersenen en zintuigen van den mens. Een boek daarover, iets over... Tuin en kamerplanten. Over landbouw tussen de kriftkeerkring en die andere keerkring. Ik het al even weer kwijt. En de architectuur van voorgevels. Is daar belangstelling voor, denkt u? Ja, absoluut. Ja? Ja, kijk, het, het mooie van deze collectie is natuurlijk dat je enerzijds. Uh, de mensen hebt die geïnteresseerd zijn in de verzamelaars en liefhebbers van het werk van Komrij... die iets van hun uh, favoriete schrijver in huis uh, willen hebben, iets uit zijn bibliotheek. Maar tegelijkertijd trekken die onderwerpen uh, trekken ook weer de verzamelaars van die onderwerpen aan. En uh, ja, wij hebben natuurlijk toch een jarenlange ervaring. En op, op elk gebied zijn er verzamelaars. Of het inderdaad nu van architectuur en voorgevels is of van anatomie... of van uh, 19-eeuwse e kinderboeken. Uh, het wordt verzameld. Ja. En wat is voor u het hoogtepunt uit de collectie? Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Voor mij persoonlijk, uh, ik vind het een prachtig uh, werk. Een, een, een hele vroege, zeldzame bundel van de Portugese dichter Fernand Pessoa. Mm -hmm. English poems. Een, een bundel die echt onvindbaar is. En uh, in dit geval echt in... Prachtige conditie. Uh, en dat speelt natuurlijk altijd mee hè, bij, bij liefhebbers. Uh, hoe is de conditie van boeken bij kinderboeken bijvoorbeeld... als die heel erg uh, ja, ja. gelezen zijn en dat zijn ze... Uh, is de waar natuurlijk veel minder... Dan dat je een, uh, een ongelezen exemplaar hebt van een 19e eeuwse kinderboek. Ja, maar hij, hij was dus ook heel liefdevol voor zijn boeken. Absoluut. Zorgzaam. Ja, ja, ja zeker. Het was uh, uh, iemand die uh, zijn boeken uh, ook vaak liet restaureren en herbinden. Uh, dus het is wat dat betreft ook een, een uitzonderlijke collectie. Jeffrey Bos, veilingmeester en mede-eigenaar... van het uh, Veilinghuis Buip Kuiper in Haarlem. Dank. Graag gedaan. Financial Times meldt dat Microsoft speciale winkels gaat openen in Europa... in navolging van Apple. Voorjaar van 2013 wordt de eerste Microsoft Store geopend in Engeland... en daarna ook in andere Europese landen. Internetkenner Roland Stekelburg is hier om daarover te praten... Roland, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Maar weer ja, van Apple kunnen we het ons bedenken. We mooi uitgevoerde hebben dingetjes. Hebben ze die, hebben die, om in de winkel te leggen. Maar Microsoft toch niet? Nee, die verkopen eigenlijk natuurlijk vooral software. Ja. Uh, daar heb je gelijk in. Uh, maar ze zijn met een grote offensief bezig. Ze hebben best veel terrein verloren de afgelopen jaren. Met name op mobiel. Hè. Windows Phone bestaat helemaal niet meer. Op muziek. Uh, dus ze zijn echt met een grote offensief bezig. Onlangs het nieuwe besturingssysteem. Windows 8 geïntroduceerd. Uh, de nieuwe telefoon, de Windows Phone, uh, de tablet, de service. En, uh, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je natuurlijk ook heel goed in een winkel ja. uh, kunt verkopen. En ze hebben dat succes gezien van die Apple Store. En jij uh, hebben de afgelopen jaren al een paar winkels in Amerika en Canada geopend. Ik twitterde een jaar geleden, misschien ik nog herinneren, toen was ik in Cupertino. Het hoofdkantoor van Apple zit daar en in dat winkelcentrum naast dat hoofdkantoor... Mm -hmm. Echt een provocatie, opende uh, Microsoft daar een van de eerste, uh, ja, zoals zij dat noemen, brand stores. En, en wat ik ken van de Apple stores is dat ze hip zijn. Een beetje sexy ook. Mooi, mooi uh, gestileerd, mooi, mooi design. Uh, hoe is dat bij Microsoft? Ja, is daar er, niet onbekend hè? Het lijkt er heel, heel erg okay. op. Van, uh, het is dezelfde ruimtelijke opzet. Dus ze kijken natuurlijk allemaal heel erg naar elkaar en, en doen dat na. Uh, uh, die Apple Store met dat concept, wat jij nu uh, ook beschrijft, is natuurlijk ongelooflijk succesvol. Ze hebben meer dan 400 winkels inmiddels wereldwijd. De grootste staat trouwens in Amsterdam. Ja, het Leidseplein. die is ook echt heel groot. En een uh, oude bank, he, staat die? Ja, ja. prachtig. Uh, hebben het de afgelopen kwartaal maakte Apple bekend... dat ze bijvoorbeeld 100 miljoen klanten in die winkels hebben gehad... die allemaal 40 euro uitgeven per bezoek. Ja, uh, Het is dus echt voor Apple, en dat wil Microsoft natuurlijk ook... één, een etalage voor je producten, ja. twee, gewoon een inkomstenbron. En hoe doen die winkels het in de Verenigde Staten? Het koopseizoen is daar gestart, hè, met Thanksgiving... Ja, de beruchte Black Friday. Uh -huh. En dat is niet zoals op de Franse autowegen dat er veel files staan. Maar dat... Uh, Het wordt uh, wordt gedrokken. Iedereen, iedereen begint met de kerstinkopen in Amerika. En veel kortingen zijn. Afgelopen vrijdag was dat. En op maandag vind ik ook mooi. Dat was gisteren heb je dan Cyber Monday in Amerika. Dan doen alle elektronica winkels uh, komen met grote kortingen. Nou, daar hebben ze een totaal niet-wetenschappelijk onderzoek gedaan... in de Mall of America in Minnesota. Daar hebben ze twee uur lang gekeken wat er in de Apple Store werd verkocht... en twee uur lang gekeken wat er in de Microsoft Store werd verkocht. Nou, bij Apple 17,2 items per uur. En bij Microsoft 3,5. Uh, en dat waren ook nog bijna allemaal spelletjes voor de Xbox. Elf uh, iPads per uur bij Apple. En geen enkele Surface Tablet bij Microsoft, ja, Dus het was nog niet echt veelbelovend. Maar nogmaals, geen wetenschappelijk onderzoek. Hè? Goed, nee, nee, totaal niet, zei je zelfs. Als we het dan toch even over winkelen hebben. Uh, misschien ook interessant om te kijken hoe vorige week gelanceerde Wii um, U het doet. Nieuwe speelcomputer van Nintendo, heb je daar cijfers van? Ja, die is nu een week in de handel. 400.000 keer verkocht in die eerste week in Amerika. En als je dat vergelijkt met 2006, toen de vorige versie van de Wii uitkwam... Toen werden er uh, 600.000 verkocht in de eerste week. Mm. Dus een beetje tegenvallend, maar het zegt nog niet zo heel veel... over hoe dat natuurlijk met uh, die wie gaat. Wat misschien meespeelde, is dat de introductie niet helemaal vlekkeloos uh, verliep. Er, waren, er werd vooral geklaagd over de lange downloadtijden... voor ja, de software je die je dag. nodig had. Ja. Um, dus ja, we zullen dat af moeten wachten. Goed, dankjewel. Roland Stekelenburg weer voor jouw internet en ander computernieuws. Na negen uur, dan hoort u de reacties op het akkoord. De Europese ministers van Financiën hebben bereikt over Griekenland. Volgende deel van de lening kan door naar Griekenland. U hoort de reacties daar. Het Avro Radiotheater. Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio. Net van acht om kwart voor één. Jij hebt nooit een ander gehad. Op de ziel van het zuidelijk toneel. Omdat het allemaal maar zo'n gedoe zou geven.